Uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Hovic en Lily zijn weer terecht. Ze zijn gezond en wel door de politie gevonden in Wiegen. Er waren grote zorgen over de veiligheid van de Armeense tieners... die vannacht in emotionele staat wegliepen... uit het huis van hun grootouders in Wiegen. Vandaag zouden ze uitgezet worden naar Armenië. Maar staatssecretaris Harbers besloot vanmiddag... dat Howik en Lily toch mogen blijven... omdat hun welzijn en veiligheid niet voldoende meer gewaarborgd kon worden. Hun moeder is in Armenië. Ze werd vorig jaar uitgezet na jarenlang procederen. De kinderen worden nog gehoord door de politie om te onderzoeken of er strafbare dingen zijn gebeurd tijdens hun vermissing. Daarna worden ze naar hun voogd gebracht. Medewerkers van de Amerikaanse regering hebben in het geheim gesproken met rebellengroeperingen in Venezuela. Volgens de New York Times werden er plannen besproken om de regering van president Maduro omver te werpen. De krant sprak met Amerikaanse ambtenaren... en een voormalig leider van het Venezolaanse leger over de ontmoetingen. Het Witte Huis wil de berichten niet bevestigen tegenover de New York Times. In Schiedam is een man zwaar gewond geraakt... toen hij een wedstrijdje deed met een andere scooterrijder. Daarbij botsten ze op elkaar. Volgens RTV Rijnmond zou er ook nog gevochten zijn... maar de politie kan dat niet bevestigen. Een van de mannen is door de hulpverleners ter plaatse gereanimeerd... In de omgeving van het ongeluk in Schiedam is ook iemand aangehouden. Het eerste en grootste eiland van de Markerwadden... is vandaag in gebruik genomen. Vanmorgen was de officiële opening door minister van Nieuwenhuizen. Het nieuwe natuurgebied is daarmee opengesteld voor bezoekers. De Markerwadden zijn vijf aangelegde eilanden... negen kilometer boven Lelystad, in het Markermeer. Het weer het is op de meeste plaatsen bewolkt... en aan de kust kan er wat lichte regen vallen. Vannacht in het noorden ook soms nog neerslag...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 Open your ears and get ready for takeoff. Countdown: five, four, three, two, one. Razpadom kolonije službeno je dan scena u Hrvatskoj umrlo. dana Grupa Kolonija više ne postoji. Skupina Kolonija ne obstaja već. Vruća vest ovih dana drma region. Grupa Kolonija se raspala. Jedna od vijesti koja ovih dana drma hrvatsku javnost. Grupa Kolonija više ne postoji. Nakon raspada neizvijesno je hoće li Grupa Kolonija nastaviti s radom i odlazi prošlost. is dit. Vanuit Kroatië. En Kessera. Kessera klinkt ook een beetje Spaans natuurlijk. Oeh, dat is lekker. En dat sowieso. En we gaan lekker verder met Wesley Broncos. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You. Hou me vast. Breng ons samen in vervoering. Deze nacht laat zich verblinden door magie.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 Als je dan Wesley Bronkhorst en uh, ja, gaat het over... Jij en ik. En we gaan een, een lekker plaatje draaien. En dat is op verzoek van Albert Jan Vos. Ja, de collega. En uh, ja, hij wilde een plaatje horen. De nieuwe van Jan Smit. Alan Clark en uh, Glenn Faria. Ik wil slapen. Nou, ik nog niet. Ik, ik blijf nog even wakker. Dat is niet erg, Tim. Tot zeven uur ben ik bij u. En voor u.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 ja, ik wil slapen, dus hopelijk tot gauw, want als ik dat dan doe, dan wel met jou. Mm. Jij zit al aan je vierde glas, en ik nog bij de eerste ronde, deze nacht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 Alan Clark en Glenn Faria. En ik wil slapen. En dat allemaal op, uh, op verzoek van uh, Albert uh, Jan Vos. Nou ja, ik hoop dat je genoten hebt, Albert Jan. Hallo? Nou. Ja, Jan die, Jan, Jan, die wil niet stoppen. Nee, Jan wil niet stoppen. Leef om, om je heen was dit. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, we gaan lekker verder met een uh, ander plaatje. En dat is uh, Bertha van Beek. En ja, jij was de liefde van mijn leven. Ja, nou, kom ze dan. Zomaar in een zacht lief Maar jij Je komt jezelf echt nog tegen Want je hebt me zo bedrogen Al je woorden zijn gelogen ben jij Alles is te laat Ik ben ontzettend klaar Ik moet alleen staan Jij ja, komt jezelf echt nog tegen Want je hebt me zo betrogen Al je woorden zijn gelogen Dan jij Alles is te laat Ik ben ontzettend kwaad Ik moet alleen staan. Dat was de liefde van mijn leven, Bertha van Beek. Hé, hey, Frit hey. draai nog eens een plaatje. Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You. Time's over. ...nummer van Chris Norman. Stay One night. Je kent vast nog wel Chris Norman... Van de, ...van de band Smokey uit de jaren 70 natuurlijk... ...met uh, Who the fuck is Alice. Oftewel, nee, Alice heette dat nummer gewoon natuurlijk. Later is dat uh, opnieuw uitgebracht... ...met uh, ja, het deuntje erbij. Who the fuck is Alice. En uh, ja, wat gaan we nu doen? We gaan nu lekker uh, naar de drie op een rij... Van uh, Fred Heij. En uh, ja, natuurlijk heb ik weer drie nummers gevonden... dat ik zeg van, nou ja, die hoor je eigenlijk toch wel heel weinig nog... op de radio of, of elders op cd. En ja, luister zelf maar. De drie op een rij van Fred Heij. Fred Heij. De drie op een rij van Fred Heij. Drie op een rij van Fred Heij. Zo, dat waren ze dan weer. Abba met Chicken Of nee, Hasta mañana. Nee, niet. Ja, dat was uh, vorige week. Ja, uh, als tweede Dusty Springfield. En You Don't Have To Say You Love Me. Ook wel, uh, ja, uh, gecoverd door Ander Hazes uh, Senior. En natuurlijk ook nog uh, als laatste de Nolans En I'm In The Mood for Dancing. En ja, uh, yeah, we gaan lekker uh, verder met... Ja, uh, yeah, Beth Hart en uh, Joe Bonamassa en... I'll take care of you. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We gaan zo bellen met William. En William heeft een nummer uitgebracht. En die heet I love know. you. And lost the same. Solplaat van Beth Hart en You, Bonamassa. En I'll take care of you. En zoals beloofd uh, ja, gaan we iemand in de uitzending halen. En dat is William Smulders. Uh, William, een hele goede avond. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Hé, hey, ja, wat was je aan het doen? was je aan het eten? Nou, ik uh, kom zojuist van een optreden vandaan. Ik sta in Heemstede. Oké. Okay. En, uh, dus ik wil nu even een hapje eten en vanavond uh, mag ik weer optreden in Groningen. Aha. In dus, uh... Heemstede, nou, dan sta je vlakbij me, juf. Ik uh, ben vlakbij, ik kan wel even langs staan. <laughs> ja, eigenlijk wel, hè. Ik heb de gitaar mee, dus... Uh... Ja, ja waar, heb je, waar heb je opgetreden? Ik moest op een bruiloft uh, optreden, in uh, Slot Heemstede. Oh, Heemstede, ja, klopt. Uh, slot... ja. Ja. ja, een mooi slot is dat. Het is fantastisch, ja. Ja, ja. ja zeker. Hey, um, ja, eigenlijk bellen we je over uh, het nummer. I Love You, heb je die hier vanavond ook nog gedaan? <laughs> ja, ik heb hem ook nog gespeeld, zo ja. Oké. En uh, vanavond mag ik hem nog een keertje doen. Ik speel vanavond op een uh, festival in uh, Groningen. Ja. Een half uurtje. Uh, en uh, nou, daar zal ik ook zeker I Love You spelen. Ja, is dat in uh, Groningen waren? Uh, sorry? In waar, in Groningen? Het is op het uh, lichtjes uh, evenement Aha, dus een uh, open, open evenement, zeg maar. Het is dus een open openbaar evenement, ja. ja. ja. ja. Oké. Okay. Hey, um, ja, jij bent natuurlijk uh, van de, een beetje van de rock and roll. Ja, ik speel heel veel Evergreen's gerechte muziek, een beetje ja. jaren 50 met uitstapjes. Ik speel ook wel popliedjes van nu, maar dat ja. probeer ik allemaal met een eigen jasje en in een eigen jasje te gieten. en... Uh, ja, ik, ik hou ook heel erg van Spaanse gitaarmuziek, dus ja. van, uh, van Elvis tot uh, een beetje gypsy-achtige uh, gypsy gitaarmuziek. Ja, ja, ja want, uh, want hier komen de titels voorbij. Uh, Kings, uh, Kings and Queen Band, and, uh, the, the Travel of Love, uh, Jump, Jive and Go, En and Pretty Baby, en nu I Love You. Ja. Ja. Ja. ja, dat klopt, ja. En uh, nou, ja, mijn band heet de William Smulders Band. Ja. Daarmee, uh, ja, daar, daar speel ik het meeste mee, zeg maar. daar treed ik me veel mee op. En, ja, maar dat uh, is... Uh, William Smulders solo. Ja, maar ja, we, we arrangeren alles zelf. Dus we meestal, uh, als we de studio heen gaan, dan, uh, ja, dan wordt het live allemaal uh, ingespeeld. En, uh, dat gebeurt dan met de William Smulders band, zeg maar. Ja, ja wat, uh, waarom uh, de andere scene heet Kings and Queen Band? Ja, we, we, we, ik, ik, ik werk ook samen met uh, Lieke, mijn partner. Ja. En uh, als we met de setting spelen rondom Lieke en mij uh, als band, ...dan hebben we het de Kings and Queen Band genoemd. Ah, oké. Okay. Dus uh, Want dat op... doe je ook samen met haar de Travel of Love, hè? Ja, Travel of Love en uh, Fly With Me. We hebben twee singles ja. uitgebracht. En nog een kerstsinger we ooit uitgebracht. Een gevoel van vrede. Ja. <laughs> en dat is, dat is Nederlandstalig, Ik zien. Dat was kerstsing? Ne ja, dat was Nederlandstalig, okay. ja. ja. Ik heb uh, in het verleden drie uh, Nederlandstalige singles uitgebracht... Ja. En uh, zij is van mij, die, uh, die kwam toen binnen op de, in de top 100-lijst nog. Uh, die is negen weken nog in de top 100 gestaan. Maar het was ook een beetje een vleugje rock'n'roll met wat, uh, wat, wat gypsy-achtige muziek, uh, gitaarmuziek. Oké, okay, want uh, ja, die, die, die zijn wel geplukt, of niet? Ja, die zijn ook geplukt. Oké, okay. ja, zeker. Ja, je ja. komen ze namelijk niet tegen, dus, dus vandaar. Ja, ze staan, uh, ja, staan, uh, staan gro groot geplukt overal. Dus je kunt ook okay. op Spotify en iTunes ja. staan, ze vinden gewoon. Onder mijn naam. Aha. Hey, um, ja, hoe ben je eigenlijk uh, tot deze single gekomen, I Love You? Ja, dat is een uh, heel proces. Ik, uh, nee, ik was tien jaar oud, toen ging ik gitaar spelen en zingen. Ja. <laughs> en uh, ik ben nu 46. Ik speel Chris uh, Kras in Nederland heen al uh, al jaren. Ja. En Ik leef al twintig jaar van, uh, van muziek en uh, nou ja, ik laat me gewoon uh, dus inspireren door, uh, door mijn optredens en door het publiek. Nou, ik merk dat het publiek altijd heel goed reageert op uh, oude, oude muziek ook die ik breng. Ja. Uh, ik, ik speel bijvoorbeeld een That's Alright Mama van Elvis, die, uh, die breng ik gewoon op mijn eigen wijze. En uh, nou ja, de inspiratiebron zit erin dat ik de, de, de, de eigenlijk de rock'n'roll als basis heb genomen en ik heb het in een modern jasje gegoten dit keer. Dus we hebben zelf een, uh, een lied gecomponeerd en we zijn samen met de tekstschrijver aan de gang gegaan en, uh, ja. en uh, daar is I Love You uit geboren. Ah, Oké, okay. hey, um, wat, wat zijn jouw vooruitzichten Willem? Nou, ik hoop, dat ik, uh, nou ja, ik hoop dat ik nog heel lang muziek mag blijven maken. Ja. Ik, ik ben heel blij uh, hoe het eigenlijk uh, de afgelopen twintig jaar gaat. Ik, ik speel heel veel, van kleine feestjes tot evenementen, ja. festivals. Mensen kunnen mij uh, solo boeken voor een uh, tuinfeest of een huiskamerconcert. Maar ik kan ook gewoon in een café spelen met de band, lekker knallen. Dus mijn vooruitzicht, ik hoop dat ik dit mag blijven doen, hè, tot... Uh, nog heel lang. Ja. Ja, en, en, ja, ja, je hoopt natuurlijk dat je een head scoort. Ja. En dat is. Uh, maar uh, ik, ik hoop dat het publiek het uh, leuk oppikt wat ik doe. Ja, nou ja, dat zou we zo kijken. Ja, ik hou er sowieso van. Uh, die jaren ja, 60, 70 muziek. Ja. En, de, ja. Ik, ik ben niet zo van het uh, hele moderne muziek, mag ik het zo zeggen. Nee. En, en ja. Nee, die veel met mij, denk ik. En, en, en ja, daarom ja. Eh, dat jouw muziek natuurlijk eh, ja, toch bij velen aanslaat. Ja, ik speel heel veel en merk dat het publiek er heel goed op reageert. Ja. Nou, Radioland is een beetje anders geworden. Het is toch wel een beetje ja, meerder, uh, iets, iets moderner uh, geworden qua muziek. Ja, ja, als je naar Radio 5 kijkt en uh, dat soort zenders. Ja. Dus het is dus, uh, vrij lastig om, de, om er doorheen te komen. Als, uh, als pure muzikant. Ja, klopt. Maar wie weet. Weet, lukt het ooit een keer? Ja, nou ja, ik bedoel, ja, je moet nooit de hoop verliezen, zeg ik altijd maar. En, ik bedoel, nee, nou. nee, ja, ik bedoel uh, en, en zorg in ieder geval dat je zelf daar uh, plezier in blijft houden. Dan, uh, dan is het nooit te veel Dat is het allerbelangrijkste. Ja, toch? Dat je plezier houdt in, in wat je doet. En dat, uh, dat heb ik zeker. Dus, ja. Is, uh, hey, maar uh, ik, ja. ja. Jammer dat je, hè, je... Je zit heel dicht in de buurt. Dus uh, ja, jammer dat je niet hier bent. Nou... Volgende ja, keer zal ik mij meenemen. Keer. Ja, volgende, dat, zicht, dan uh, kom ik uh, live maar langs. Ja, dat is prima joh. Want waar, waar moet je zelf vandaan komen, William? Ik kom in Nijmegen. Nijmegen, oké. Okay. Ja, ja dat, is, uh, dat is een eentje weg inderdaad. Wat ja, ja. is het, anderhalf uur rijden? Ja, ongeveer. Ja. En uh, vanavond sta je in ieder geval in Groningen? Ja, dus ik mag weer anderhalf uur in Groningen rijden. En van, ja. van Groningen vannacht weer terug. <laughs> ja, feest. En we hebben de klok weer rondgemaakt. Ja, toch? <laughs> <laughs> hey, waar kunnen mensen jou uh, vinden, William? In de uh, social op media, en uh, site? Ja. ja, ik heb eigenlijk alles. Dus een Facebookpagina, ik heb Instagram, ik heb uh, Twitter, ik heb uh, WhatsApp. Alles onder William Smulders. Op mijn website williamsmulders.nl, uh, daar is eigenlijk alles te vinden wat, uh, wat nodig is. Ah, oké. Okay. En ook voor uh, boekingen, daar kunnen ze allemaal daar terecht? Ja, ja, zeker. Is er nog een, een, een, een, een label geplakt aan jouw singles... waar ze eventueel nog ook, ook nog kunnen, terecht kunnen? Uh, ik doe alles in eigen beheer. Dus ik, uh, mijn, mijn, mijn label is William Smulders Productions. Ah, Oké. Okay. Nou, dan moet het goed komen. Ja. Zeker. Dus, uh, ja, William Smulders in ieder geval. En ja, vooral je feesten en partijen natuurlijk. En uh, ja, Van huiskamer eigenlijk tot, uh, ja, tot podium, hè? Ja, dat, dat grote evenement. Ik zou zeggen voor de luisteraar, zeg je niet voor mijn nieuwe single. Ja. I love you. En uh, zijn jullie een beetje nieuwsgierig, dan kijk even op mijn website. williamsmolders.nl En uh, YouTube ook te vinden, denk ik? Ja, zeker. Uh, dat, dat moet helemaal goed komen, William. Ja, hey. zeker. Ik zou zeggen, ga lekker een hapje eten. Want de volgende Dankjewel. optreden staan er weer te wachten voor jou. Bedankt. Ik zou zeggen, een hele fijne weekend. Ja, jij ook een heel goed weekend veel plezier. Ja, jij ook. En uh, ja, ik zou zeggen tot, uh, tot de volgende single hier in de studio. Ja, dat gaan oh. we zeker doen. Ah, Oké. Okay. Hey, heel goed weekend en uh, geniet van het weekend. Dankjewel. En een uh, goed optreden. Dankjewel. Hey, tot ziens. Hoi hoi. Hoi hoi. William Smulders en I Love You. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. You make me happy, so happy day by day, yeah. You keep me smiling every single day. You make me yearning in each and every way. Oh, baby, I love you, love you all the way.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 Oceaan waarin mijn liefde bloeit. Tij in mijn ziel, water valt op een wiel. Was je dan een prachtige hit Belinda en uh, Zeven Oceanen. En ja, het volgende plaatje weggedraaien. gedraaid. Dat is uh, ja voor mijn vrouwtje. Te koos Ja, dat is tot En dat allemaal door Olivier Dragojevic. Zalke, okay. deze is voor jou. Да се poklonen, из лица kriposti. и Твоя крепости, врачам се, да те dat да благословиш ми пута за край, и победе и порази без kan het zoveel onze Prvi sam, ja. sam, ja, sam ja dat snova And so I Kossa mia, kossa mia En dat allemaal door Olivier Dragojevic. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan nog één laatste plaatje draaien. En dan is het alweer tijd voor Mike. Want Mike die staat alweer achter me. En die staat alweer te popelen om uh, ja, zijn Euro Breakdown te gehoren te brengen hier. En uh, ja, dat gaan we gewoon doen. Noemen we nog een plaatje van Gerard Joling. En het is nog niet voorbij. Dus blijf lekker luisteren. Naar mij de Euro Breakdown. FM. de zender van Zandvoort en omstreken. Gaat. En hij zal bij de woorden maar je hoort. Dat is dan Gerard Joling en het is nog niet voorbij, zo is het, blijf lekker luisteren maar na mij de Euro Breakdown langzaam stroomt de studio vol hier dus het belooft weer heel wat de Euro Breakdown dus dit is uh, Billy Ray Cyrus en uh, she's not crying anymore ik zou zeggen tot, uh, tot over twee weken volgende week ben ik er even niet ik zou zeggen fijn weekend ja, hopelijk goed weer